1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag politie in Londen voorlopig op oorlogsterkte. Helft van de mensen in de bijstand kan werken vindt de staatssecretaris en Laurette Mar is Rellenbeu. In de noordelijke helft van het land en langs de westkust zijn buien. In het zuidoosten is nog wat zon, maar daar komen ook buien. Het wordt 18 graden op de wadden tot 23 in Limburg. Morgen ook buien, later ook wat zon en ongeveer 21 graden. En in het weekend blijft het wisselvallig met vooral zondag veel regen. Het Britse Lagerhuis is zojuist bij elkaar gekomen voor een spoeddebat over de rellen. En dat debat begon met een verklaring van premier Cameron. Dank u, meneer de I Met like wil ik een statement maken. Eerst wil ik u bedanken, meneer de Speaker, en mevrouw en right en members for returning. voor there are Als er belangrijke in ons land zijn... is het right goed dat het parlement wordt that we en dat we een front Ook al is het vakantietijd een reces. Volgens Cameron is het goed dat het parlement... in dit soort tijden bijeenkomt. En eenheid toont. De Britse premier noemt de rellen onacceptabel. Wat we hebben gezien op de straten van Londen... en and in andere steden, across our country is completely unacceptable. And I'm sure the whole house will join me in condemning it. Yeah. Correspondent Arjen van der Horst die uh, volgt dat debat. Uh, Arjen, dat was Cameron. Wat, wat had hij verder nog te zeggen? Ja, hij maakt een aantal concrete maatregelen bekend. Hè. De blauwe deken, de aanwezigheid van die 16.000 agenten... op de straten van Londen. Ja, die blijft nog zeker van kracht tot maandag. En hij sluit wel uit dat het leger er wordt ingezet. Maar geeft de politie wel extra bevoegdheden. Waterkanonnen mogen worden ingezet. Rubberkogels worden gebruikt. En de politie kan ook Londenaren vanaf nu gaan vragen... gezichtsbedekking te verwijderen. En dat heeft te maken met de plunderaars... die we de afgelopen dagen zagen... die met uh, bivakmutsen hun gezichten bedekten. En ja, de politie wil natuurlijk die verdachten herkennen. Uh, en dat maakt het zo moeilijker. En daarom krijgt de politie de bevoegdheid om dat te laten verwijderen. Hij ook te kijken, en dat is misschien wel interessant. Wat de regering meer kan doen om armoede en werkeloosheid in de armste delen van het land te bestrijden. Zonder overigens specifieke eh, plannen of maatregelen te noemen. Maar hij denkt dat die maatregelen wel nodig zijn om de voedingsbodem voor sociale onrust in die wijken weg te nemen. Cameron die zegt: we moeten eenheid uitstralen. Het is goed dat we nou bij elkaar zitten. Dat laat voor de oppositie natuurlijk niet veel ruimte om nog wat punten te scoren. Waar zit die oppositie op in, denk je? Nou, die zet hem toch wel meteen onder druk over een gevoelig punt. Eh, want de, van, de oppositieleider die vroeg meteen of hij de bezuinigingen op de politie eh, niet wilde terugdraaien. De politie in Londen alleen al moet de komende eh, jaren 2 miljard pond bezuinigen. Bijna 2,3 miljard euro. En, ja, en daar is toch wel veel onvrede over, uh, niet in het minst bij de politie natuurlijk. En die heeft ook wel laten weten dat zij willen dat die bezuinigingen worden teruggedraaid. Daarin krijgen ze de steun van een prominente partijgenoot van de conservatieven, van de premier, dat is de burgemeester van Londen. Ook hij heeft opgeroepen om die bezuinigingen terug te draaien. En ik denk dat een deel van het debat uh, da daarover zal gaan en dat Cameron daarover onder zeer zware druk komt te staan. Cameron is op dit moment weer aan het woord. Arjen. Van der Horst, dank je wel. Dan de beurzen in Europa. Die zijn vanmorgen met winst aan de handelsdag begonnen... na de zware verliezen van gisteren. Maar zo rond het middaguur zakten de koersen toch weer helemaal weg. En de borden kleuren weer rood. André maar financieel redacteur, hoe is op dit moment? Nog steeds verliezen voor een aantal beurzen. Onder andere Amsterdam, de Ajax, verliest bijna een half procent op 276 punten. Ook verlies voor de Franse beurs. Kleine winstjes nog voor Frankfurt en Londen. Maar de stemming zeg maar, die we vanmorgen hadden met winsten van 1 tot 3 procent... die is weer helemaal weg. Het schip is gedraaid, om zo te zeggen... En de angst kruipt in de markt. Er is een ongekende volatiliteit, een ongekende bewegelijkheid op de markt. Enorm nerveus. Want rond de klok van 12 begonnen weer de geruchten in de Franse markt te komen. Dat men toch zijn twijfels had over de Franse banken. Wat de Franse bankpresident eh, ook gedaan heeft om aan te geven... met onze banken is er niets aan de hand. Hoe eh, de bestuurvoorzitter van eh, Société Générale ook heeft aangetoond... dat zijn bank solide is en bestemd tegen de crisis. Eh, desondanks denken beleggers, wie dat ook mogen zijn dan... van eh, we hebben toch onze twijfels... En dan zag je de koersen van die Franse bankaandelen weer dalen. En enorme volatiliteit, zoals gezegd. Want we gaan golven op en neer van een min 8% voor die Franse grote bank tot een plus 9%. Op dit moment weer een verlies van zo'n rond de 4-5%. En het probleem is een beetje, die trekken de, de, de andere banken in Europa en de andere aandelen mee naar beneden. Want dat hele financiële systeem is natuurlijk met elkaar verknoopt. Alle banken en verzekeraars hangen aan elkaar. En wat je dus nu krijgt is eh, zorgen ook over de mogelijke systeemrisico's. Het is niet zoals in 2008 toen er zeg maar een hulp wantrouwen was tussen banken onderling. Omdat men niet wist wat men op de balans had staan. We weten dat dankzij de stresstesten niet allemaal wel. En daardoor weet men ook hoe groot de blootstelling is van banken. Mocht het ergens in de wereld, in Europa met name dan, ergens verkeerd gaan. Spanning dus op de borden van de beurzen André Meijnema.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 omdat ik het niet sociaal vind als mensen onnodig thuis zitten die geweld graag willen werken. Maar ook als mensen thuis zitten terwijl ze zouden kunnen werken maar het niet doen. Tweede is dat we straks op de arbeidsmarkt gewoon iedereen keihard nodig hebben. Omdat we te maken krijgen met hele grote tekorten. Doordat heel veel mensen de komende jaren met pensioen gaan. Dus het is gewoon echt hartstikke nodig dat iedereen kan werken. Dat hij dat ook gaat doen. Die nieuwe bijstand wordt onderdeel van de nieuwe wet werken naar vermogen. En de gemeenten moeten volgens de Krom straks hard ingrijpen met korting op de uitkering als mensen die meewerken bij het vinden van een baan. En verder wordt er ook bezuinigd op het budget voor reïntegratie. En ook herhaalt de Krom nog eens dat hij af wil van meer uitkeringen achter één voordeur. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In het Spaanse badplaats door Red de Mar. Verschillende groepen jongeren zijn daar slaags geraakt. Politie moest hard ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen. Zag deze ooggetuigen. Toen zijn we op ons balkon uh, gaan staan en uh, nou, om de havenvloer rennen, er werden een menigte jongeren die werden door de, nou, door de politie hier uh, de straat, de zijstraat, in ge, in ge, van de hoofdstraat af. Met uh, schoten, rubberschoten, grondenschoten, je hadden peppestreek, uh, knuppels, allerlei dingen. Uh, werden ze hierheen geduwd en gedraagd en geschreeuwd. En het was echt een compleet chaos. Robert Bosgaard uh, zit in Spanje. Robert, wat is daar aan de hand eigenlijk in de Rettermarkt? complete chaos, zoals deze jonge dame vertelt. En dat is vast te preken. Het is elke zomer raak niet alleen in Juret, ook wel bij enkele andere van die eh, massale vakantiegangersplekken aan de Costa Brava. De burgemeester van Juret die klaagt nou bovendien dat er een nieuw soort ramptoerisme is ontstaan. Dat zou dan rellentoerisme zijn en dat zouden zijn eh, jonge Fransen die, eh, die ongeveer in de grensstreek wonen. Vlak over de grens voor hen is Juret nou uurtje, anderhalf uurtje rijden verderop. En die wanneer ze horen dat het dus eh, lekker aan de gang is daar dan ook in een auto. Stappen en daar naartoe rijden en daaraan meedoen. Dus het is een soort relsfeer die zichzelf voedt. Nou, wat er precies gebeurd is gisteren, is dat omdat de politie een bepaalde discotheek wilde ontruimen. omdat daar de airconditioning niet werkte en mensen flauw vielen. Uh, die jongeren die voor uh, de disco op straat stonden en er toch nog in wilden, uh, naar slaas raakten met de politie. Daarbij zijn twee Nederlandse jongens tegelijk met iets van 18 Franse en andere jongens opgepakt. Je kunt ervan uitgaan dat ze vrij snel weer vrijgelaten worden. En daardoor uh, is het dus allemaal onrustig in uh, Joret de Mar. De burgemeester die heeft er dus al zijn zorg over uitgesproken. Wat kun je er eigenlijk tegen doen? Nou, wat hij gaat doen, in ieder geval wat hij al heeft gedaan om te beginnen, is de regionale politie in de arm genomen. Want tot nu toe deed de gemeentepolitie van Jure, deed het allemaal zelf. Maar afgelopen dinsdag, dus nacht van maandag op dinsdag, toen er ook zo'n soort, eigenlijk net zo'n soort rel aan de gang was, werd een groep uh, gemeentepolitieagenten omringd door meer dan 400 van die herrieschoppers. En die schoten zich dus uit die omringing met rubbelkogels. Overigens wat die jonge dame die we net hebben gehoord... Uh, meende te hebben gehoord van normale schoten. Nee, dat gebeurt niet. Spaanse politie en ook uh, regionale politie in Catalonië... gebruikt hoogstens rubbelkogels, zoals in dit geval. Ook omdat een groot deel van de buurtbewoners er echt volkomen zat van hebben... dat het regelmatig, hommeles is, daar aan die straat, die uh, Julesstraat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 Op bestaande lijnen gaat de snelheid omlaag en wordt er extra gecontroleerd. De Chinese regering krijgt veel kritiek omdat zou worden geprobeerd om zaken te verdoezelen. Het is bijvoorbeeld journalisten van staatsmedia verboden om de oorzaak van de ramp te onderzoeken. Nou, de regering benadrukt dat die spoorprojecten tijdelijk stil liggen. China blijft werken aan zijn prestigeproject het bouwen van het grootste HSL-netwerk ter wereld.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 In Emmeloord hebben dieven daklood gestolen van minstens drie scholen. En daardoor zijn die daken gaan lekken en is er waterschade in de lokalen. Daklood, dat maakt verbindingen tussen dakpannen en het houtwerk en zo waterdicht. En volgens de politie is het een nogal ongebruikelijke diefstal. De meeste dieven kiezen voor koper, want dat levert veel meer op blijkt dus kennelijk wel in de markt te liggen. En is dus ook erg populair. En met de wetenschap dat er nu heel strak uh, gesurveilleerd wordt... en dat ook de straffen aanzienlijk zijn toegescherpt voor uh, koperdiefstal. Ja, dan uh, heb je toch wel, uh, tenminste als indruk... Uh, dat dieven zich nu gaan richten op een ander materiaal... wat toch ook bij de oud-ijzerhandel geld oplevert. En dat is onder andere lood. De daders van die diefstal in Emmeloord zijn nog niet gevonden. Sport. De Engelse Voetbalbond heeft het duel tussen Tottenham Hotspur en Everton uitgesteld. De wedstrijd in de Premier League zou zaterdag worden gespeeld in Londen. Maar vanwege de rellen van de laatste dagen is die wedstrijd afgelast. Het besluit is genomen op advies van de politie. Overige negen wedstrijden van het openingsweekend in de Premier League gaan nog wel door. Afgelopen woensdag ging de land tussen Engeland en Nederland niet door. Ook vanwege die onrustige situatie in de Engelse hoofdstad. Mark Renshaw rijdt de komende twee seizoenen voor Rabobank. De Australische wielrenner komt over van HTC Highroad, dat na dit jaar ophoudt te bestaan. Technisch directeur Erik Breukink legt uit waarom de Nederlandse formatie Renshaw heeft vastgelegd. Nou, we waren op zoek naar een, uh, een sprinter die, uh, die uh, onze sprinters, uh, met name Theo Bos, Matthews, uh, uh, vooral. Uh, in het zware werk bij kan staan, maar uh, ook een sprinter die, die zelf nog de ambities heeft om, uh, om waar mogelijk uh, proberen te winnen. Dus uh, een keuze die, uh, die onze, uh, onze sprinters die we al hebben uh, heel goed van pas komt. En dan is uh, Renshoff een van de beste in, uh, op dat gebied. Sanne Keijzer en Marleen van Iersel hebben zich ongeslagen geplaatst... voor de knock-outfase van de Europese kampioenschappen beachvolleybal... in Christiansand. Het Nederlandse duo versloeg in ruim 30 minuten hun Oostenrijkse tegenstander. En eerder bereikten de Nederlandse koppels Jantine van der Vlist... en Merel Moren en Roos van der Hoef en Marloes Wesselink... de volgende fase van de EK. En wij gaan naar Kees Kwaks bij de AWB. De file die staat nog steeds in het oosten op de A1 vanaf Hengelo naar Duitsland. Voor de grensovergang 2 kilometer na het ongeluk vanochtend met die vrachtauto. De rechterrijstrook is de halte dicht voor herstelwerkzaamheden. Verkeer kan vanaf knooppunt Buren beter omrijden via Enschede en de Duitse A31. Dankjewel, 13 over 1 hoofdpunten van het nieuws. Premier Cameron heeft gezegd dat ook het komend weekend... 16.000 agenten in Londen de straat op gaan om rellen tegen te gaan. Ongeveer de helft van de mensen die nu in de bijstand zitten... kan volgens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken aan het werk...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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ondanks de economische crisis blijft het werkloosheidscijfer in Nederland historisch laag. Vanuit het buitenland wordt daar met belangstelling en ook wel met enige jaloezie naar gekeken. Maar hoe flikken we dat eigenlijk? Onze radiodagboekgast, theatermaker Arjen Lubach... moest gisteravond met zijn Monika da Silva-trio voor het eerst optreden op de parade in Amsterdam. Een beetje zenuwachtig was die wel. Blackouts die komen, ook al is er niemand die het zo goed kent als jij... dan is het gewoon weg. Echt heel gek. Maar voor nu... Zit het er wel in, hoop ik. Het is de eerste. Dat is ook wel gek. En dan standpunt NL na half twee. De Tweede Kamer heeft het vuur geopend op premier Mark Rutte. De minister-president is volgens de oppositie onzichtbaar... en toont ondanks de groeiende crisis in Europa...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 Volgens normale principes stijgt de werkloosheid als de economie krimpt... maar Nederland trekt zich weinig van die wet aan. Ook na het uitbreken van de economische crisis... blijft het Nederlandse werkloosheidscijfer historisch laag. Economen krabben zich achter de oren... en landen als Spanje, waar één op de vijf mensen werkloos is... Maar ook Letland en Litouwen vragen zich wanhopig af... hoe Nederland dat toch doet, al die mensen aan het werk houden. En wij vragen, van lunch vragen ons af... kan het Nederlandse model de werkloosheid in het buitenland bezweren? Ik praat erover met Jules Thewers... wetenschappelijk directeur van SEO Economisch Onderzoek. Dag meneer Thewers. Goedemiddag. Hoe wordt er eigenlijk in het buitenland gekeken naar uh, de Nederlandse arbeidsmarkt? Inderdaad, met enige afgunst. We zijn de laagste van Europa. En we hebben ook in de, tijdens de recente crisis... is onze werkloosheid natuurlijk ook gestegen. Ik bedoel, Ik Dat is onvermijdelijk, maar die stijging was veel minder... dan we eigenlijk zelf hadden verwacht. En, uh, en de daling heeft zich uh, vrij spoedig weer, uh, weer ingezet. Ja. En, en uh, in andere landen is dat echt uh, veel slechter allemaal? Nou, voor een deel is het er altijd al slechter. Hè? Als je bijvoorbeeld even met het buurland België vergelijkt... Daar ligt het werkloosheidspercentage, goede tijden slechte tijden... altijd twee, drie percentagepunten boven het onze. Dus dat, dat, dat, daaruit blijkt al hoe verschillend de Belgische en de Nederlandse arbeidsmarkten werken. Hm. En dat wij het dus inderdaad met minder werklozen moeten doen. Ja. Bestaat er een Nederlandse toverformule? Nou, we hebben wel verklaringen waarom het zo, uh, zo laag is. Maar of dat dan weer uh, op andere landen kan overgebracht worden. Hè, of ze ons kunnen imiteren. Dat is, dat is altijd een hele lastige hoor. Omdat elk land heeft zijn eigen cultuur. Heeft zijn eigen uh, arbeidswetgeving. Heeft zijn eigen sociale zekerheids- en, en verzorgingsstaatarrangementen, En dat bepaalt allemaal hoe hmm. die werkloosheid zich ontwikkelt. Je kan het niet één op één overplaatsen. Hmm. Maar dan toch, hoe ziet die formule van Nederland er dan uit? Waarom is het hier zo'n succes? Nou, de economen hebben daar... Een, een aantal verklaringen voor. Het, het ene is inderdaad het, het tekort wat er zit aan te komen. Hebben we minder mensen die zich op de arbeidsmarkt aanbieden? Hè? En er zijn ook veel meer mensen die de arbeidsmarkt verlaten. Denk aan de babyboomers die er nu uitstromen. Dus je hebt sowieso minder banen nodig omdat je minder mensen hebt. Een tweede reden is uh, dat, dat we denken dat in de afgelopen periode de werkgevers hun mensen hebben vastgehouden. Hè? Ondanks het feit dat ze minder productie hadden, minder afzet, toch maar hun mensen vastgehouden omdat ze dachten van Straks als het weer gaat opleven kan ik ze niet meer vinden. Dus ik kan ze nu maar beter even de tijd uh, zeg maar, uitzitten. En een andere en heel belangrijke reden is ook het, het, het flexibele deel van onze arbeidsmarkt. Leg dat eens uit. Het nou, Het flexibele deel, daar, daar zitten een aantal groepen in. Um, er zit de groep uh, uitzendkrachten in. Mm -hmm. um, um, ook mensen met bijzondere de oproepcontracten, dat soort contracten. Maar vooral de uitzendkrachten is daar een groep van. Een tweede belangrijke groep zijn de ZZP'ers. De mensen die uh, zelfstandig zijn, zeg maar geen personeel hebben. Mm -hmm. En een derde groep zijn mensen met tijdelijke banen. Dat je een baan hebt van één jaar of, een, of zes maanden en die dan hernieuwd kan worden. Ja. Nou, die uh, drie groepen samen, dat is ongeveer 20, 25 procent. Dus één op de vier van, van, onze, van onze werkgelegenheid. Ja, en en part-timers, vallen die daar ook nog onder? Uh, nee, die rekenen we tot de gewone werkgelegenheid. Ja. Alhoewel daar natuurlijk ook enige flexibiliteit in zit. Maar dit zijn mensen die eigenlijk zeg maar, korte, korte arbeidscontracten hebben... En in die zin wijkt Nederland dus wel een beetje af... dat wij veel dus met flexwerkers doen. Met, met flexwerkers. En dus in de, de een reden waarom de werkloosheid niet opliep... is dat natuurlijk die werkloosheid... of dat, dat gebrek aan werk wat je in een crisis hebt... bij die groepen terecht is gekomen. En dat zie je dan dus niet in, uh, in de werkloosheidsstellingen. Nee, nee, want die worden niet ontslagen bij een bedrijf. Want nee. dat soort aantallen zien we dan onmiddellijk naar buiten komen. En als je in je eentje dan even geen werk hebt, nou ja. Ja, dan heb je, ja, je pech. Ja. Ja, als ZZP'er heb je dan pech gehad, ja. ja. Uh, nou was vandaag in het nieuws hè, dat staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken die werkt aan een plan om 150 tot 200.000 mensen... die nu in de bijstand zitten aan het werk te helpen. Ja. Uh, hij zegt dat de helft die daar zit die kan gewoon aan het werk. Ja. Past dat helemaal in die unieke formule van Nederland? Nou, in elk geval op termijn. Je zegt in de toekomst. Maar op dit moment is onze economische groei natuurlijk ook nog niet echt denderend. En de werkgelegenheid is nog niet echt aan het, uh, aan het toenemen. En, en gegeven de onrust op de markten van de laatste dagen weten we ook niet of we niet in een tweede crisis terechtkomen. Dus een beetje onzeker op dit moment. Maar op termijn heeft hij wel gelijk dat er tekorten komen op die arbeidsmarkt... en dat er mensen hard nodig zijn. Ja, maar hij en dan... spreekt over een miljoen. en We hadden net een arbeidseconom aan de telefoon... en die zetten daar toch wel wat vraagtekens bij. Een miljoen mensen? Nou, dat vind ik inderdaad ook wel. Kijk, er, er is een... we hebben in het, in het recente verleden... de begin van deze eeuw, zoals het de, de, de, zeg maar voor de crisis... hebben al heel veel mensen uit de bijstand aan een baan geholpen. En ik denk dat je steeds... Weet je wel, de mensen die vrij snel die in de bijstand zitten en, en makkelijk een baan kunnen vinden, die zijn er waarschijnlijk al wel uit. Dus je, je, je boort als het ware steeds moeilijkere lagen aan. Ja, En, en, en nog even één ding over, over de krom dan, want ook daar had die arbeidseconoom toch wel wat, uh, wat kritiek op. Die zei van ja, wat hij nu allemaal zegt, we moeten het strenger aanpakken. Dat gebeurt al een aantal jaren, dus de mensen die nu in die bijstand zitten, die zijn eigenlijk die hele strenge regelgeving al doorgegaan. Nou, dat zou inderdaad kunnen kloppen met, met, met wat ik ook uh, zag in de afgelopen jaren... Dat, dat heel veel mensen al uit de, al uit de bijstand zijn. Dat belet niet dat, dat je uh, gewoon er altijd moet voor waken... dat mensen niet in die bijstand wegzakken. Hè? Want je weet ook, als je contact met de arbeidsmarkt... Als, dat, uh, als je dat verloren bent en je bent een half jaar, een jaar... of twee jaar van die arbeidsmarkt weg... Is het, wordt het altijd maar moeilijker om er weer op hmm. te komen. Dus in die zin moet je wel alert blijven. Maar het is wel zo dat Nederland... Uh, een, een vrij sterk activerend uh, arbeidsmarktbeleid ja, heeft. En ja. mensen met uitkeringen toch probeert zoveel mogelijk naar die arbeidsmarkt te begeleiden. Ja. Nou voel je dit soort gesprekken natuurlijk altijd over cijfertjes... Die, uh, die natuurlijk enige, er zit enige vertraging tussen, hè, tussen de werkelijke situatie zoals die vandaag is... En, en de cijfers die we tot nu toe kennen. Want uh, van de week werd er ergens gekopt... werkloosheid onder mannen sterk gestegen bijvoorbeeld. Ja, ja. ja nee, maar dat is dan de, de, zeg maar de samenstelling van de, werk, uh, van de werkloosheid. Ik bedoel, het, we hadden net het verhaal van onze werkloosheid die sterk stegen. Dat klopt. Binnen die werkloosheid is, zijn vooral de mannen die als het ware getroffen zijn. En dat komt omdat zij you <laughs> Uh, in die sectoren werkten waar, waar de werkloosheid toesloeg. En de vrouwen, want dat is natuurlijk het andere, die werkten in sectoren waar het gunstig was. Nou, mannen, om het even simpel te zeggen, heel veel mannen werkten in de, in de industrie, mm -hmm. de maakindustrie. Nou Dat, dat, dat is ook de, de sector die heel veel exporteert. Nou, in het begin van de crisis zakte onze export in elkaar, dus toen werden al die mannen ontslagen. En vrouwen werken in de dienstensector. Ze die zijn vooral in de jaren negentig op de arbeidsmarkt gekomen. Toen is onze dienstensector gegroeid. Daar hebben de vrouwen van geprobeerd. En, en die dienstensector is een redelijk veilige sector geweest. Die ja. heeft niet, en, en wat nog een, een belangrijke is, is, er is één sector... die doorheen de crisis is blijven groeien. En dat is de zorgsector. Ja. Nou, en die is wat 80, 90 procent vrouwen. Ja. Dus het is zowel een verhaal van mannen die, uh, die in de moeilijke sectoren zaten... als vrouwen die in de goede sectoren zaten. Maar de vraag is even of we ons nu niet toch te veel rijk rekenen... met onze zogenaamde toverformule. Want uh, nou ja, het kabinet heeft allerlei bezuinigingen aangekondigd. Ja. Uh, er werken veel mensen bij de overheid, daar moet bezuinigd worden. Nou, Defensie is daar ook een voorbeeld van. Ja. Dus is het niet zo dat die werkloosheidspercentages... straks alsnog omhoog schieten? Um, nou, als de, de, de, al op één voorwaarde. Stel dat we in een tweede uh, dip terechtkomen, tweede crisis... dan is het antwoord erop ja. Maar dat is, de, bedoel, dat is nog niet zeker. Als dat niet gebeurt, dan, dan zal de werkloosheid in, in, toch niet toenemen, denk ik. Je moet er ook rekening mee houden dat we in de volgende uh, tien jaar... Hè, tussen nu en 2020 er heel veel mensen de arbeidsmarkt verlaten. Zelfs bij de overheid, hè, waar er flinke bezuinigingen op, uh, op, uh, op te staan... Op stelt staan daar, daar, daar verlaten tegelijkertijd heel veel oudere ambtenaren um, de publieke sector. Ja. Bedoel, de, de publieke sector is zeg maar, redelijk vergrijst, dus daar gaan veel mensen sowieso al uit... Uh, en, en er gaan er zelfs meer uit dan dat er bezuinigd moet worden. Dus de, ook, de, ook de overheid is in de nabije toekomst, hoe raar het ook mogen klinken, ondanks de bezuinigingen, zeg maar nog een netto-vrager op de, op de arbeidsmarkt. Toch nog steeds, dus? Ja. ja. ja. ja. En nou, we, nou ja, goed, we hebben de toestand in Griekenland zien we natuurlijk uh, voortdurend voorbij komen. Spanje komt erbij, Italië. In Spanje, geloof ik, één op de vijf mensen zoekt daar een ja. baan. Hè? Ja. Uh, is er nog een kans dat dit als een olievlek uitbreidt over de rest van Europa? Uh, uh, nee, uh, de, uh, nee, uh, nou, je merkt wel, er waren ook berichten dat, uh, dat jonge Spanjaarden... Uh, met, uh, met een goede opleiding nu steeds meer en meer in andere landen van, van Europa gaan werken. Hè, dus hun kansen elders zoeken. Maar of dat nou een olievlek is, dat geloof ik niet. Spanje moet natuurlijk zijn eigen arbeidsmarktproblemen oplossen. Spanje heeft, in tegenstelling tot Nederland... een, een totaal andere arbeidsmarkt. Eentje waar, waarbij... Uh, uh, waar de, wat heet dan insiders en outsiders. En insiders zijn, zijn zeg maar de oudere mensen die, uh, die hebben een baan. Die zitten, die zitten stevig in die baan, die hebben goede beloningen. En de outsiders zijn de jongeren die daar niet in komen. En je hebt twee van elkaar gescheiden arbeidsmarkten. En dat is natuurlijk funest voor je... Voor je werkloosheid. Die jongeren, die jongeren komen echt niet aan de bak. Er is geen, geen doorstroming. Terwijl bij ons, weet je wel, dat flexibele deel, dat, daar zit wel doorstroming in mensen zijn, zitten zitten voor een tijd in dat flexibele deel van ons doen, uitzendwerk of zij hebben, hebben kortlopende banen. En, en je ziet toch dat op de duur zij dan weer een, een vaste baan krijgen en een vaste aanstelling krijgen. En dat is, dat is belangrijk. Wow. Ons flexibel deel is niet losgezongen van de rest. Daar dat zit gewoon heel veel beweging wow. in. Maar tegelijkertijd vertroebelt het de cijfers ook een beetje. Want u zegt ook een ZZP'er die uh, even geen werk heeft, die wordt niet meegeteld nee. nu in die cijfers. Nee, nee. behalve als die inderdaad uh, zegt dat hij werk gaat zoeken. Kijk, de werkloosheid meet. Werklozen zijn mensen die geen baan hebben... en actief op zoek zijn naar een baan. Hè. En dat er dus echt ook moeite voor doen, solliciteren, uh, advertenties bekijken. Nou, Als een ZZP'er op een bepaald moment zegt, ik hou hiermee op... En, uh, en ik ga een baan zoeken en doet er zijn best voor, dan is hij op dat moment wel werkloos. Um, het zou dus uh, goed zijn om uh, in andere landen om toch in ieder geval eens even over, ons, over onze schouder mee te kijken. Dus ja. een poldermodel zou een idee zijn en toch ook dat flexwerk. Is dat flexwerk is wel, is wel een idee. Maar je moet het natuurlijk wel zo regelen dat, het, dat je niet eeuwig flexwerker blijft. Dat er inderdaad ook die, die doorstroming uh, naar vaste banen goed geregeld ja. wordt. Dank voor de uitleg, Zul Thewers. Hij is uh, wetenschappelijk directeur van SEO Economisch Onderzoek.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 Maar gisteravond was het dus de parade. Arjen Lubach speelt daar samen met Tim Kamps in het Monica da Silva trio. En het is de eerste voorstelling in Amsterdam. En de artiesten zijn nauw betrokken bij de publiekswerving. Hallo dames, oh, dat is hard. Hallo dames en heren. Welkom uh, hier bij in de buurt van het zaaltje. We gaan uh, over een half uur beginnen met optreden. De leukste show van de hele parade. En we zijn open. De kassa hier is open. Dat klinkt een beetje kut dit, hè? Oh ja, ik heb hem laten ontploffen. Um, goed. Oh, oh, ik zie het al. Ik zie het al, het is beter. Het is beter, ik zie het al, ja. Oké, okay, de kassa is dus open. Mensen weten niet zo goed als ze naar de parade komen. Het dus verbaast me altijd, mensen weten nooit precies hoe het systeem werkt. Het is ook best wel ingewikkeld, want je kan dus kaarten online kopen. En je kan kaarten bij de grote kassa kopen. En dan reserveren ze altijd nog de laatste kaarten voor de kleine kassa... bij de tenten waar de optredens worden gegeven. Dus, er zijn altijd nog, ook al lijkt het daar uitverkocht, zijn er hier altijd nog een half uur van tevoren, hoe druk het ook is, kaarten. En die kassa die gaat een half uur van tevoren open. En dat kon nog altijd even aan dat die open is... omdat mensen erop staan te wachten of niet, maar meestal wel. Nou, we gaan zo optreden, dus ik moet nog de laatste voorbereidingen treffen. Even kijken of het technisch allemaal uh, in orde is nu. Maar ik zie dat de deur op slot is, dus ik kan daar nou niet, niet. Yo! Komt hij binnen nu, Sasje? Nee, wat is er, Sas? Uh, Jullie vonden hem iets te dof. Ja, te dof ja. Hij zit moet er heel zon? erg uh, bovenal draaien. Ja, maar hoe? Want ik heb, ik heb nu wat gedaan, maar ik weet niet uh, hoe dat zit. Oké. Okay. Ja, we hebben het net in Utrecht hebben we natuurlijk 40 keer gespeeld. Of nee minder, maar wel uh, 30. 20, 30. Dus op zich zou het er helemaal in moeten zitten, maar soms. Dat is het bizar aan uh, theaters, dat er gewoon blackouts die komen... ook al is er niemand die het zo goed kent als jij, dan is het gewoon weg. Is echt heel gek. Maar uh, voor nu uh, zit het er wel in, hoop ik. Het is de eerste, het is ook wel gek. Nee, niet spannend, maar wel... Ik hoop gewoon dat het, ik hoop dan dat het goed gaat en dat, er... dat het niet slecht weer is... en dat mensen komen en zo. Maar het is, ik heb niet echt zenuwen zenuwen. Een beetje wel, want dat, hoort, dat moet denk ik ook. Maar... Heb, jij nog, heb jij een gaffer nog? Hoe heb jij die. Uh... Uh, laat maar Tim, joh. Dankjewel. Hallo allemaal. Tim, ja? ik heb een voorgevoel. Wat dan? Dit wordt de beste show. Oh, heet... We staan niet aan. Oh. Nu wel, Tim, ik heb een voorgevoel. <laughs> wat dan? Het wordt bijna de beste show. Het wordt de beste show ooit. Het wordt de beste show Het beginliedje is even opwarm, want mensen weten helemaal niet wat het is. En weten dat Monika de zilver trio is ze verwachten dan nog een Monika, maar die is er dan niet. En dan gaan we ook nog een liedje spelen dat een beetje, dat heet de beste show ooit. Want wij voorspellen dat dit de beste show ooit gaat worden. En dan, uh, maar dat, dat liedje je ontsport gelijk. Dus dat is een beetje de grap, want het kan eigenlijk al niet meer de beste show op. ooit. Want <laughs> we Dit doen het gelijk wel fout. Dus als mensen dat snappen en meekrijgen en daarom lachen, dan heb ik wel vertrouwen in de show. En Oyan is goed. Maar ik ben beter En dat meisjes geil. Mijn zusje, sorry. Dit wordt de beste show. Uh, we, we hebben net gespeeld en het uh, publiek vond het heel erg leuk. Dus dat was heel fijn, want het was onze eerste, dus het is een goede inkomen. Maar wij zelf waren niet zo heel tevreden, omdat er ging veel mis. En uh, technisch gezien was het niet zo lekker of zo. maar uh, het maakt helemaal niet uit. Want het ging goed. Hallo allemaal. Moet het iets harder? Even kijken. Hallo allemaal, we gaan open voor het Monique en Silver trio van uh, kwart over negen. Dus als je een kaartje hebt en je staat in de regen, we gaan ietsje eerder open. Ja, dus op naar de volgende voorstelling. Monika Da Silva Trio speelt zo'n vier keer per avond op de parade in Amsterdam. En die staat daar nog tot en met 16 augustus. Het radiodagboek terugluisteren kan ook. Via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. En het werd gemaakt door Anne van der Veen. Stelling zometeen in stand.nl. Premier Rutte toont onvoldoende leiderschap in zware tijden. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Nu eerst Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. Premier Cameron heeft in het Lagerhuis gezegd dat zeker tot en met het komend weekend 16.000 agenten in Londen de straat opgaan om rellen tegen te gaan. In Londen en andere steden zijn inmiddels bijna 1200 ruilschoppers opgepakt. De regering wil bedrijven en mensen die schade hebben geleden door de rellen financieel tegemoetkomen. De politie van de Spaanse badplaats Jorette Mar gaat harder optreden tegen jongeren die s'nachts na het uitgaan ruzie zoeken met de politie.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 En Israël gaat in Oost-Jeruzalem 1600 huizen bouwen voor Joodse kolonisten. De minister van Binnenlandse Zaken heeft dat plan goedgekeurd. Verwacht wordt dat de komende dagen wordt ingestemd met de bouw van nog eens 2700 huizen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. vielen nog op de A1 Hengelo richting Duitsland. Voor de grensovergang 2 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A58 Bergen op zomer richting Vlissingen. De spoedreparatie bij de Vlakertunnel. Daar staat 2 kilometer. Dit is Radio 1, ncrv, stand.nl, Jurgen van den Berg. Bij de oppositie groeit irritatie over het leiderschap van premier Mark Rutte... en vooral het gebrek eraan. Eerst zijn afwezigheid na het drama in Noorwegen... Maar nu ook zijn geblunder over het steunpakket aan de Grieken. We moeten kunnen vertrouwen op de minister-president. Wij moeten kunnen vertrouwen op de minister van Financiën. En als Kamer sowieso, maar als, als Nederland ook. Ja, dan is het niet goed dat er op deze manier zoveel onduidelijkheid bestaat... over dit soort enorme bedragen. Kijk, als het nou om een klein bedrag ging, is ook niet goed. Maar hier ging het echt om tientallen miljarden. Ja, dat, dat kan echt niet. De Kamerlid Bruno Braakhuis was dat, van GroenLinks. Hij verwoordt zijn ongenoeg over de miscalculatie van Rutte. Wordt het nu tijd voor onze minister-president... om zijn rug te rechten en als een sterke leider de crisis te lijf te gaan... of hoeft hij niet per se zichtbaar te zijn... om achter de schermen toch de juiste beslissingen te nemen? Ik praat erover met D66-leider Alexander Pechtold. Goedemiddag, meneer Pechtold. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin. Kort antwoord, ja of nee? Hier is de eerste. Ik ga volgend jaar ook naar Dance Valley. Uh, <laughs> ik zal het serieus overwegen. Als het bij dit foutje blijft, vergeef ik het hem met liefde. Uh, zeker. Een goede leider kan ook vanuit de coalitie opereren. Uh, ja, maar we leven in een mediacratie, dus je moet het wel laten zien wat je doet. We gaan er zo meteen uitgebreid over doorpraten aan de hand van deze stelling. Premier Rutte toont onvoldoende leiderschap in zware tijden. En ik zeg tegen onze luisteraars, als u daarmee eens bent of mee oneens... sms dat dan naar 7070, dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u eens of oneens twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Uh, meneer Pechtold, premier Rutte toont onvoldoende leiderschap in zware tijden. Eens of oneens? Ja, eens. We zagen hem vorige week niet uh, toen zijn gedoogpartner weer eens een keer flink tekeer ging. En dat had hij beloofd wel te doen. Uh, en deze week, en dat is eigenlijk toch al, al langer dan deze week... zie je dat hij eigenlijk nog met zijn vorige probleem bezig is. Namelijk de, de steunpakket aan Griekenland, om dat nog eens goed uit te leggen. Daarvoor moeten topambtenaren nu naar de Kamer komen. Er staat een nieuw debat voor gepland. Maar hij zelf uh, blijft afwezig. En wat veel belangrijker is, dat hij niet alleen in het vorige pakket uitlegt... maar dat hij nu laat zien dat hij niet in de werkelijkheid van 2010 blijft leven... maar dat hij die ziet dat uh, er, er om ons heen van alles aan het veranderen is, waar hij... Uh, uh, maatregelen op kan nemen. We gaan daar zo meteen uitgebreid over in. Uh, nog, ook dat eerste verhaal. Want dat, dan doelt u op Do Noorwegen, hè, wat, uh, wat ja. Wilders daarover gezegd heeft. En nu dus over die economische zaken. Nog even, weet u eigenlijk waar hij zit op dit moment? Nou, ik, ik denk in Nederland. Want we hebben hem inderdaad uh, op fotomateriaal in Nederland gezien. Uh, ik begreep dat er in, in, in Engeland nu een minister niet bereikbaar is omdat hij paard aan het rijden is in Mongolië. Ja, dat lijkt <tijds> me een, uh, een goed excuus om er niet te zijn. Uh, maar uh, als je in Nederland bent, kan je hier laten te zien. Ja, maar zelfs die rellen zouden tot daar in Mongolië moeten zijn doorgedrongen lijken. Jawel, maar die minister die is hard op weg naar, Nederland, naar, naar, naar Londen, maar die, die gaf aan dat hij even tijd nodig ja, had om, ja. uh, om uit ja. dat gebergte te komen. Maar wanneer heeft u zelf Rutte voor het laatst gesproken? Uh, dat is uh, voor de zomer geweest. Ja. Ja. En u zegt ik misleiderschap en urgentie. Wat, wat, wat doet u daar precies mee? Nou, Als je nu kijkt de afgelopen dagen. Uh, de, de beurzen zakken vanaf maandag flink omlaag elke dag. Je ziet dat de goudprijs historisch hoog staat. Zelfs hoger dan het je, dat platina. Je ziet dat uh, uh, de uh, pensioenfondsen op dit moment... door hun dekkingsgraad mm -hmm. heet zakken. Dat heeft voor ons allemaal, niet alleen de mensen... die nu een pensioen genieten, maar ook mensen in de toekomst gevolgen. Je ziet dat het Centraal Planbureau deze week heeft aangekondigd... een noodscenario... Ja. voor de begroting eh, op te stellen. Nou, Dat zijn zo al vier signalen waarvan ik zeg... ieder op zich is al eh, behoorlijk stevig. Maar dat betekent dat je als, als Nederlands leider... Eh, je maatregelen moet nemen om eh, het vertrouwen eh, te herstellen. En om te zorgen dat je net eventjes iets beter en sneller... dan andere economieën ingrijpt. Ja. Spanje, Italië, Frankrijk. Eh, overal zie je nu dat de, de leiders stappen nemen. En Nederland blijft achter. Ja. Maar goed, tegelijkertijd is er wereldwijd... Van alles aan de hand. En, en Rutte kan dat in zijn eentje ook niet oplossen, lijkt mij. Nee, niet in zijn eentje. Daar heeft hij een heel kabinet voor. En er is altijd een minister van dienst. Ik geloof dat deze week dat Gert Leers is. Nou, ik denk dat de minister-president in, in zo'n periode... wanneer spaartegoeden onder druk staan, wanneer pensioenen onzeker zijn... wanneer kortom, uh, ja, on, on, we wel eens kunnen meemaken dat we echt in een dip nu terechtkomen... dat je dan als minister-president dat urgentiegevoel moet tonen. Ja. Laten we niet vergeten dat we sinds najaar 2008 officieel als Nederland wel in, in, in, in, in een wereldwijde crisis zijn terechtgekomen... maar dat de afgelopen twee jaar onze koopkracht... van individuele burgers nog steeds gestegen is. Dus we hebben eigenlijk nog lang niet gezien... wat zich menus, misschien nu aandient. Hmm. Um, ik, ik kijk gewoon even naar wat reacties die dan binnenkomen... op onze site ook, he, want daar staat die stelling op. En dan zeggen mensen ook van... ja, die oppositie, dat is ook wel een heel makkelijk nummertje nu... om er heel hard bovenop te springen. Uh, dat hadden we wel verwacht. Dit is een eerste misser. Geef die man nou ook even een beetje krediet? Ja, als het een eerste misser was, dan zou ik dat ook prima vinden. We hebben ook vorig jaar, toen dit kabinet aantrad, hebben we eigenlijk breed in de oppositie gezegd... nou, dus is een premier met een vlotte stijl van communiceren. Dat, dat waarderen we. Maar ja, we zijn nu bijna een jaar verder. Daar hoort dan ook wel bij dat als je een fout maakt dat je hem toegeeft. Hij zat er een paar weken geleden 50 miljard naast... toen hij over het steunpakket van Griekenland sprak. Mm. Hij vergat even te vertellen dat de Europese Centrale Bank... gesteund moest worden. Hij vergat even te vertellen dat de banken niet uh, voor de helft bij... Dragen, maar veel minder, nog steeds wel substantieel. Ja, kijk, dat, ik, ik, ik zet dat begrip vertrouwen centraal. Als je dat soort fouten maakt, geef ze dan toe. Maar zelfs daar is die nu bereid. Dan moeten de topambtenaren het gisteren nog eens een keer in de Kamer komen uitleggen. En dan gaan we hem nu volgende week als fracties aan de tand voelen. Het is radio. U zei dat vergat tussen aanhalingstekens, volgens mij. Gelooft u niet dat hij een foutje maakte? Was dat bewust, denkt u? Het maakt me niet uit of het bewust of onbewust was. Maar als je een fout maakt, zet je hem recht. Ja, en dat, en dat doet hij voorlopig niet. Nee, dan krijg, je, en, en dan, dan krijg je ingewikkelde verhalen... en dan krijgen we een geheime brief die we dan op maandag mogen lezen. En, dan, uh, en, en dat, dat, dat komt slecht over. Terwijl wat hij nu zou moeten doen... Laat ik, het nou eens, laat ik nou eens de handreiking doen. D66 heeft bij het steunpakket Griekenland... hebben we geholpen. Bij andere belangrijke zaken... waar zijn gedoogpartner af laat weten... helpen wij. Maar ik wil nu verder. Ik wil dat het midden- en kleinbedrijf... de kans krijgt om mensen aan te nemen. Dat betekent dat hij maatregelen moet nemen voor het ontslagrecht. Ik wil dat we per januari... de AOW-leeftijd nou eens gaan verhogen. Dat doen ze in Spanje, dat doen ze in Italië, Duitsland... Denemarken, Groot-Brittannië. Wij blijven achter, omdat hij pas in 2017... 2020 wat wil. Als we dat per 1 januari zouden doen, dan betekent dat dat we allemaal ietsje harder moeten, langer moeten werken, maar dat we onze economie een impuls geven mm. en dat we geld besparen. Is, is dit laatste ook wat u vooral steekt? Want ik bedoel die 50 miljard, dat is inderdaad alweer van een tijdje terug en toen viel mij op dat de oppositie vrij, uh, ja, vrij makkelijk daarmee omging. Ze van, ja, het is niet handig, maar er is geen reden om nu uh, daar een extra kamerdebat voor uh, in het leven te Nou, toe. u zegt het eigenlijk goed. De oppositie is mild geweest en vergeeft uh, uh, iets wanneer dat gewoon blijkt een fout te zijn. Zijn, maar je moet niet een optelsom krijgen van aan de ene kant een beetje studentico's zeggen, ik ben niet een politiek commentator, dat horen we hem eigenlijk tot vervelend toe nu elke keer zeggen. Nee, hij is de premier, hij heeft ook aangekondigd de premier van alle Nederlanders te zijn. Dat betekent dat je zo nu en dan boven de partijen dient te staan, dat betekent dat als je gedoogpartner weer eens een keer discrimineert, dat je daar afstand van durft te nemen. En dat betekent dat in tijden waar je Merkel en Sarkozy op tv ziet, en die sluiten verbonden om, om, om, om pakketten samen te stellen, wanneer je ziet dat in Londen, wanneer je ziet dat in Washington uh, regeringsleiders bezig zijn, dat je ook in Nederland laat zien mensen, uw spaargeld, uw pensioenen, uw toekomst, daar ben ja. ik druk mee bezig. Ja, over Sarkozy gesproken, want daar werd van gezegd dat hij gewoon op vakantie was, maar ik begrijp dat dat ook een beetje nu was om de indruk te wekken dat er niet zoveel in de hand was. Misschien doet Rutte dat ook wel. Ja, van de ene kant niet, van de andere kant wel. Uh, de, de Rijksvoorlichtingsdienst laat kampachtig weten dat hij tot half augustus er niet is vanwege vakantie. Ja, Ik vind dat tekortschieten op een Moment dat er echt zaken gebeuren die uh, uh, gewoon om een, een een aan de ene kant, misschien om een stuk vertrouwen aan de, aan de andere kant, een stuk geruststelling vragen, maar vooral om actie vragen. Ja. En de actie die wij in Nederland altijd hebben gehad... was dat wij in Europa voorop liepen met onze hervormingen. Dat we een economie hadden die flexibeler was dan anderen. Dat we maatregelen durfden te nemen die misschien niet populair waren... Hè, maar die wel zorgden dat we hier een investeringsklimaat... en een werkgelegenheidsklimaat hadden wat beter is dan bij anderen. Ja. Nog even over die Noorwegen-kwestie, want daar hebben we zich ook over opgewonden. Uh, sowieso over de uitspraken van Wilders daarover. Maar uh, u hebt gezegd, uh, ik, ik mis Rutte, die moet daarop reageren. Uh, ja, dat was zijn eigen belofte. Ja. Bedoel, hij en Verhagen zeiden vorig jaar bij het aantreden van dit kabinet... toen velen zich afvroegen, hoe gaat dat talijk? Oud-minister Klink zei, nou, Rutte of, of Wilders heeft aangekondigd... elke keer vol op het orgel te gaan. Ik vond het een prachtige uitdrukking. Nou, nou, ging Wilders weer vol op het orgel. Door iedereen die de ramadan nu aan het beleven is te vertellen... dat ze dat in haatpaleizen doen. Niet één, nee, iedere moskee. Ja, en dan, dan, dan mis ik de premier van alle Nederlanders. Die zegt, eh, laat, laat Wilders vanaf zijn, zijn palmboom maar lekker schreeuwen... Ik vind dat niet. Nee, maar een premier die iets zegt over een Kamerlid? Nee, het gaat niet. Ja, een Kamerlid wat iedere maandag bij hem in een torentje zit om te besluiten of, of, of Rutte nog een week in dat torentje mag blijven zitten. Ja, dat het is, is niet zo. Dat zomaar. is verschil, zegt u. Ja, het is een vicepremier zonder portefeuille. Ja, um, uh, ja hij heeft, hij heeft dat niet gedaan en dat rekent u hem aan, uh, Rutte. Nou, het heeft het een keer, keer te veel niet gedaan. Uh, je kan niet wegblijven kijken. Als je een gedoogconstructie met 76 zetels vormt... als je vervolgens voor ieder probleem, of het nou Afghanistan, Libië... de Euro, Griekenland, naar partijen als D66, PvdA en GroenLinks moet... om ze te vragen impopulaire maatregelen te steunen... en dat doen wij, omdat ik niet populistisch... maar de ene dag A en de volgende dag B doe... dan vind ik dat je ook de zaken recht moet zetten zoals ze zijn. En ik vond bij Griekenland, een paar weken geleden... als je er 50 miljard naast zit, als je doet alsof de banken betalen... als je niet vertelt dat de ECB ook nog een duit in het zak uh, moet krijgen... als je dat niet vertelt, nou, of je bent het vergeten, dan zet je het recht... of je hebt een verkeerde voorstelling van zaken gedaan... en dat betekent dat je volgende week naar de Kamer moet. Verlangt u wel eens terug naar Balken, hè? Nee. Nee, nee, u kunt me verkrijgen, maar daar is toch het, heerlijk, het heldere antwoord nee op. Nou ja, nee, over, over dat Noorwegen-verhaal. Ja, maar ik, la, ik kan me herinneren dat Balkenende toch wel af en toe ferm uh, te, tegen Wilders inging op dat punt. Ja, da, dat klopt. En Wilders uh, en Rutte daartoe uitgedaagd. Ik kan me nog herinneren dat collega Roemer, toen we het hadden over dat islamitische stemvee, toen Wilders dat riep, dat toen Roemer zei, minister-president reageert. toen deed Rutte dat ook. En laat ik dat nou eens even positief zeggen voor al diegenen die denken dit is oppositioneel geluid. Juist. Juist omdat wij een verantwoordelijkheidpositie nemen als D66... en andere partijen in de oppositie, juist omdat we die rare constructie hebben... verwacht ik van een premier dat je ook open staat voor die kritiek. Tegen vrienden mag je duidelijk zijn. Ja. Um, u hebt dat zelf ook al gezegd. In het begin, uh, iedereen was lovend, vriend en vijand over Rutte. Beginnen er nu toch een klein beetje barstjes of misschien wel barsten te ontstaan? Nee. Nee, dat, vind ik allemaal, dat, dat, bedoel, dat, dat, dat is hetzelfde als dat gezeur over dat hij niet op een dansfeest mag zijn. Dan mag hij prima zijn. Ik vind dat hartstikke bij deze tijd passen. Daar gaat het me niet om. Waar mij om gaat... is dat wanneer Wilders weer een keer uit de bocht vliegt... Laat eens wat van je horen, uh, wanneer de crisis overduidelijk deze week aan alle kanten toeslaat, laat zien dat je niet alleen uh, vanuit de coulissen bezig bent, maar dat je vol op het podium staat. En dat je tegen al die spaarders, uh, pensioengerechten en jongeren die zich helemaal misschien zorgen maken, laat je laat zien dat je de komende jaren aan de touwtjes uh, durft te trekken. Um, hij komt volgende week terug geloof ik hè. U zei het al, half augustus, zegt de RVD. Kan hij het dan nog allemaal goed maken? Ja, natuurlijk. In ieder geval kan hij naar de Kamer komen. Dat zullen we hem ook toe uitnodigen, om eens te vertellen... wat hij daar nou in Griekenland ja. allemaal gedaan ja. heeft. En als hij daar nou eerlijk van zegt, god, ik zat ernaast... het was laat en niet die journalisten waren niet aangesloten... zoals hij zei, maar ik had zelf even wat bedragen door elkaar gehusseld. Ge ge ge nou, prima, dan hebben we, dat, hebben we dat achter ons. Wij steunen dat ook als D66 en gelukkig ook andere partijen. Maar dan wat mij betreft op naar het volgende hoofdstuk. En dat is voor Prinsjesdag laten zien... Dat je bereid bent om belangrijke hervormingen in de arbeidsmarkt, in de woningmarkt die door niet alleen maar de cadeautjes 4% overdragsbelasting, hartstikke leuk maar ook dat was niet gedekt, nee niet alleen de cadeautjes, we zullen nu even moeten laten zien dat we het de komende jaren stevig gaan krijgen, ook in Nederland maar dat dat wel bedoeld is om de volgende generatie ook weer kansen te geven. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden en ik hoop dat u even mee blijft luisteren, dan kom ik graag bij u terug zometeen om de reacties door te nemen. Premier Rutte toont onvoldoende leiderschap in zware tijden, dat is de stelling, er is veel al gestemd al zie ik 1564 keer, maar liefst zelfs ongelooflijk, dat is veel. 66% is het eens met de stelling, 34% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Jeroen van der Laan en de Ambacht. Dag. Ik ben het oneens met de stelling. En wel om de volgende reden dat uh, de heer Pechvold ieder jaar uh, zijn grijpsgedraaide bandje begint af te draaien. Waarbij hij uh, iedere keer de premier probeert te beschuldigen van onvoldoende leiderschap... En misschien mag de heer Pechtold nog even herinneren aan het feit dat hij een jaartje brottenpiloot is geweest op een uh, ministerie met een zeggende portefeuille. Ik vond het vrij mild eerlijk gezegd hoor, net. Nog. Uh, ik vond het relatief mild. Uh, ik vond hem nogal enigszins, uh, als de heer Rutte terug zou komen op zijn woorden, dan zou je nog uh, vergiffenis krijgen van de heer Pechtold. Maar goed, het gaat, even en... niet, het gaat nu even niet over Pechtold, even naar onze stelling terug. U vindt dat Rutte voldoende leiderschap toont? Ja, laten we even tijden. Dat, dat de heer Cameron zijn vakantie onderbreekt. omdat er uh, wat in Londen aan de hand is, kan ik echt goed begrijpen. Maar in Nederland uh, gaat het allemaal wel uh, allemaal re relatief goed, toch? Ja. Bij ons lopen geen rillende jongeren door de straten ja, van uh, Rotterdam. Ja. Oké. Okay. En, en de economie draait gewoon door. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, met Domenee van Brie uit Os. Dag. Mag ik nu wat zeggen? U mag het helemaal zeggen, meneer. Ja, nou, uh, ik ben het helemaal eens met deze stelling. De Hutter, die uh, heeft een leiderschap van 0,0. En waarom zeg ik dat nou? Omdat hij euh, bijvoorbeeld moskeeën haatpaleizen noemt. Ik moet nee zeggen. ho ho ho, dat heeft Rutte niet gezegd. Of dat, dat heeft Wilders gezegd, maar ik vergis mij. Maar had ik wel van Rutte verwacht dat hij dat zou corrigeren en tegen Wilders zou zeggen. Dat neem je terug. Ja. Je moet je voorstellen dat je synagogen en kerken haatpaleizen zou gaan noemen. Maar dat wil dus niet, want dan kan hij gelijk de stekker er wel uit mm. En nu blijft het maar doorgaan. Ik moet u zeggen, ik heb er geen goed woord voor over. Door, en zeker niet in tijden van de Ramadan. Hey, dank u wel voor het bellen. 700.000 mensen vasten nu op dit moment. Ja, ja. Dank u wel voor het bellen, meneer. punt is duidelijk. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Met Tineke. Tineke. Ik ben blij dat ik je even aan de telefoon heb, Jurken. Op de eerste plaats wil ik toch even te iets tegen de heer Pechthold zeggen. Ik vind dat de heer Perthold zo gemakkelijk praat. Als hij premier zou zijn, dan zou ik eens graag willen zien hoe hij het ervan afbrengt. Dan wil ik op de tweede plaats zeggen, weer over de heer Rutten. Waar zijn jullie mee bezig? De heer Rutten, ik kom niet eens uit de VVD-hoek. Maar de heer Rutten vind ik de aller, allerbeste premier die we ooit gehad hebben. Ja, dat mag. En dat mag ook, en dat heb ik ook. Maar ik heb ook iets tegen jou, Jurgen. Ja. Zoals jij de, stel, de vragen stelt van... Uh, heeft hij geen basjes getoond? Uh, moeten we nog wel dit? Jij zit ook helemaal op de toer van... Dat moet jij helemaal niet doen. Wacht even, straks. Nee, sta... nee, nee, nee. Maar... Jij moet ja, gewoon maar... vragen stellen. Dat doe ik. Nee, dat doe je niet op de goede manier, vind ik. Ja hoor, ja, dat kunnen maar... we over twisten. Jij maar. jij laat die vorige meneer net aan het woord over de moskee Laat mij ook even praten. Ja, nee maar... Heb... nee, maar wacht even, mevrouw. Nee, nee, nee, nee, nee, ga nee, nee, ik heel streng worden. Nu okay, ga ik gewoon. Een, nee, nee, ja, nee, nee, dat nee. had u net moeten doen. Nee, maar die meneer heeft gewoon keurig zijn verhaal gedaan. Okay, en en dus u, heb heb, u, u hebt uw punt ook had. gemaakt. Dan J zal ik ook even keurig mijn verhaal af vertellen. Nee, maar u hebt die punt ik gemaakt. Maar heb jullie hebben het. Nee, jullie nee, heb ik helemaal niet. Mevrouw, u jullie staat op het punt dat, ik u, u punt dat ik u wegdruk. U staat op het punt dat ik u wegdruk. Nee, u staat op het punt dat ik u wegdruk. Het zou als u dat doet. Nee, nee, nee, nee, nee helemaal kan niet. Mag ik nog even iets zeggen? Tegen nou, vrouw, u. heel kort. Heel kort, ja. Ik heb heel veel vriendinnen in de Marokkaanse en Turkse kringen. Ja. En weet je wat die tegen mij zeggen? Nee. Onder een barretje. Tineke, het is belachelijk zoals ze hier alles doen. Jullie moesten eens weten, ik kan wel avonden in Den Haag praten... dat hun ogen is opengaan. Tineke, maar... we gaan de te maken nu. Nee, en ja, nee. Ook nog wat nee, vertellen. Nee, nee, nee, nee, echt niet. Dank u wel. Nee, ik heb ik haar heb nou toch echt haar heel veel tijd gegeven... en er hangen nog veel meer mensen die ook graag wat willen zeggen. En bovendien, ik begon zo langzaam ik begon ik de, de schuld te krijgen van de hele crisis... en dat uh, lijkt me nou ook helemaal overdreven. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Ja, de brand is gebrust in de studio? Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. ja. u spreekt met Keul uit de Muiden. Um, ik zou meneer Rutte nog voorlopig het voordeel van de twijfel willen geven. Ja. Of, of het voordeel van de... Muiden, ja. Het <laughs> voordeel van de twijfel willen geven. Maar hij had zich wel even moeten laten melden, vind ik in het journaal, van hoe dat zat met die begroting met Europa, hè, die 50 miljard. Ja. En uh, Noorwegen, daar had hij toch wel eventjes een persconferentie kunnen geven, lijkt me. Dat, ja. is, dat, dat had ik gewoon wel graag gewild. Goed, duidelijk ja. uw punt. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag Jurgen, ik ga met jou geen ruzie maken. Met Gerard van der Steen spreek je uit Nijmegen. <laughs> ja, ik, ben het, uh, ik ben het oneens met de stelling. Ik wil wel direct opmerken dat ik uh, vind dat meneer Pecht tot, ik heb ook zijn interview in het AD gelezen vanochtend. Uh, dat versterkte mijn stelling uh, in eerste instantie: uh, dat ik het makkelijk scoren vind voor de oppositie. Ik vind overigens wel dat hij het uitstekend uh, nuanceerde. En ik vind trouwens dat jouw vraagstelling daar een hele goede bijdrage bij had. Ik wil als laatste nog opmerken dat uh, wat, wat uh, meneer Pechtold zei net heeft overigens gelijk daarin. Het is een mediatijd, daar moet je terecht op het bewust van zijn, uh, des te meer als politicus. Maar daar maakt hij zelf ook dankbaar gebruik van. Dat moet hij denk ik eerlijk toegeven. Ja. Dat zal hij ook doen uh, hem kennende. Uh, want meneer Pechtold vertegenwoordigt uh, wel de kleur uh, van mijn uh, politieke partij. Dat wil ik nog wel even zeggen. Nou ja, het, uh. het punt is natuurlijk, Rutte werd in het begin daar zo ontzettend om geprezen. Dat hij zo open was en, en ja, makkelijk het, het verhaal vertelde. Ook in, in de, de, slechte, de slechte onderwerpen kwam hij gewoon mee daarbij. Buiten, wat we, wat, nou, dat was echt dat wel even verademing. Ja, ja ik, vind, vind het, ik vind het wat gevaarlijk om die lijn, ik begrijp jouw punt, ik vind het wat gevaarlijk om die lijn door te trekken. Als je net minister-president bent, je bent een jonge vent, en je ziet er misschien al wel jonger uit dan dat je bent, in een strak gesneden pak. En als liberaal voor het eerst van de macht, dan krijg je ook die aandacht die daarbij past. Uh, uh, laten we daar heel reëel in zijn. Inmiddels zitten we in Nederland in een crisis. En wat meneer Pechtold zegt over uh, uh, bestaan voor spannende tijden. Ja, er hangt al twee jaar een schaduw van een dubbele dip over dit land. Mm -hmm. Ik denk dat we het in Nederland dermate goed voor elkaar hebben dat het allemaal nog wel uh, uh, losloopt. We hebben wel wat te verdedigen. Ik vind dat de jager en Rutte tot aan het, uh, de, de afgelopen periode, waarin inderdaad veel gebeurt, dat met verf en uitstekend hebben gedaan. Goed, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo, zeg maar. Meneer Jan. Jan? Moet je luisteren dat een mannetje pechtelt, hè? Mm. Als hij nou even de oplossing voor ons even tevoorschijn toverde... dan mag Rutte rustig blijven waar hij is. En dat mannetje dat zit maar te leuten en te leuten... maar die heeft geen echte oplossing. Dus dat is alleen maar een beetje oppositie, lul. Ja. Niet meer ja. en niet minder. Ja. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, mevrouw Kijk, Pellandijssel. Nou, ik ben het er wel niet eens dat Rutte allang uh, wat van zich had um, te laten horen. En zeker in verband met uh, de crisis en dan... Al dat uh, geven, geven, geven, want zo noem ik het aan Griekenland. En dan nog wat voor Ik ben AOW'er, maar ik voel het niet in mijn portemonnee dat ik er meer bij heb gehad. Nee. Ja, 5 euro per maand. Ja. Waarvan de huur al 7 euro de hoogte in, de... Ja. in is gegaan. Maar Pechtold zit niet in de regering, hè? dus die nee. kunnen we daar niet op aanspreken. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, u spreekt met Geert Veendam. Nou, ik vind dat het, Rutte, die doet het uitstekend tot op heden. En hij moet vooral op vakantie blijven, want dan krijgen we straks een uitgeruste minister-president terug. En dan kan hij, zeg maar, dat politiek gedoe van de heer Pechtold, die ik overigens best wel waardeer als mens natuurlijk. Dan kan hij dat weerleggen. Maar om nou bij elke uh, wissewasje, en daar bedoel ik ook Griekenland bij, want het was gewoon een verrekening en dat kan een keer gebeuren, een verspreking, zo zou je het ook kunnen noemen, de, de minister-president terug te laten komen, dat heeft geen enkele nut. Dan zou je pas terug moeten komen zoals ze in Engeland doen. En niet, uh, nee. niet voor alles, zeg maar, uh, u, u. En weer roepen. maar ja, de heer Pechtold, die heeft nu vrij Baan. En die krijgt ook zijn tijd vooral zijn grieven. Maar die heeft veel grieven. En die uh, dit die ook veel aan met heel veel bijvoeglijke naamwoorden. Die vaak een beetje een naar bijsmaakje hebben. Dat u u zegt laat, laat Rutte maar lekker uitrusten in ieder geval. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Hallo, u bent de laatste. Ja, hallo met vos. Zeg het heel kort even Jos. Nou, ik ben het helemaal niet eens met Perklot. Want uh, Rutte doet het op zich goed. Maar dan moeten we nog wat dingen veranderen. Zoals dat mensen die schade hebben geleden. gewoon terugbetaald moeten krijgen. Maar we dus gaan. Zijn dan... de overheid namelijk verantwoordelijk voor heel veel ja. ellende in dit land? Ja, maar dat is, weer, dat is weer een hele andere discussie. Sorry. Nee, leuk, dat, dat, dat, even... nee, nee, nee, ik heb er geen tijd meer voor. Sorry. Nee, sorry. Nee, dat doen we niet. Want schadevergoeding, waar gaat dit over? Dat doen we een andere keer weer. We gaan snel terug naar Alexander Pechtold. Uh, u bent er nog steeds, hè? Gaat het weer een beetje, meneer <laughs> Van den Berg? Ja. <laughs> nee, maar ik, ik wil wel even zeggen, die tienneke. Nee, dat klonk ontzettend, lieve mevrouw. Maar ik, ik bedoel, uh, ja, we stellen ook maar gewoon de vragen. En uh, Ze heeft op iedereen wat uh, aan te merken. Wat uh, ik mooie, het mooie van jullie programma vind... En, is dat mensen, mensen mogen allemaal zeggen... en als het, ja. als het allemaal maar beschaafd blijft, vind ik het ook prima. Nee. En ze mogen ook voor mij, over mij van alles vertellen. Ja, Waar goed. het mij om gaat, is een premier... die vaak ook de steun vraagt van de oppositie. Een premier die ik geprezen heb om zijn stijl dat ik daar ook een keer tegen mag zeggen op het moment... dat bij Noorwegen, en nu met de crisis, wanneer die afwezig is... laat je zien, dat is niet meer en niet minder. En ik denk dat heel veel mensen nog niet... die mevrouw die net zei over AOW, nog niet weten wat ons te wachten staat als de crisis doorzet. Mm. En daarvoor dienen politici nu te staan voor de maatregelen... die nodig zijn, en die zijn niet altijd populair. We moeten oppassen dat we ons niet overlaten aan de populisten. Dat gebeurt in Amerika nu, waar de Tea Party... de Republikeinse partij gijzelt, vervolgens de Republikeinse... Partij, de democraten en de minister-president en de pre president. En daardoor nemen ze niet de maatregelen die nodig is. En dat wil ik in Nederland voorkomen. Ja, maar u, u, u en dat was ook een kritiek van Wilders een beetje, natuurlijk, nou, ook naar Noorwegen, die zei van ja, links noemt hij dat dan. Het uh, is wel makkelijk scoren, natuurlijk, als dit, om dit als aanleiding te nemen. Dat werd uh, ook door een van de bellers gezegd. Ja, maar makkelijk scoren, makkelijk scoren mag ik alsjeblieft op het moment. Laat ik het toch nog eens even zeggen. De pensioenfondsen zijn deze week door hun dekkingsgraad. Dat betekent dat iedereen die pensioen heeft, dadelijk minder pensioen krijgt. En degenen die het in de toekomst krijgen, daar onder druk staan. Ja. Maar Als goed, de... daar, daar kan Rutte op zich natuurlijk niks aan doen. Dat is een wereldwijd gebeuren. Jawel, hij kan de AOW-leeftijd verhogen. Ja, ja. En wel ja. per 1 januari. En dat hebben andere landen al gedaan. Die hebben deze zomer, zoals Spanje, hebben ze dat besluit genomen. En Rutte stelt het uit tot 2020. Ja. Maar... Dat levert geld op, dat schept... Dat schept ja. banen, want we werken langer. Maar u weet, u weet ook waarom dat niet kan? Omdat zij, zij hebben dat die, die twee akkoorden liggen. Ja, zijn keus. Ja. Ja, is zijn okay. keus. Okay. Er waren ook andere mogelijkheden. Ja. En hij, hij kan nog steeds uh, anderen overtuigen van wat nodig is... Als, als we zoveel miljarden voor Griekenland kunnen uittrekken... wat niet populair is en wat D66 bereid is om deze regering in te steunen. Gelukkig. En andere partijen. He, wij gaan daar zelfs tegen een deel van onze eigen in, achterban in. Dan mag ik toch verwachten van de minister-president... dat hij bij andere maatregelen, die misschien ook niet populair zijn... dat je daar dan laat zien dat je, dat je, dat je de samenleving meeneemt. Ja. Het, het, het, we moeten voor de volgende generatie... maar. Zelfs ook voor de mensen die nu pensioen hebben, sparen en ga zo maar door. Laten zien dat we bereid zijn de maatregelen te nemen die nodig zijn. En daar roep ik hem toe op. Sterker nog, ik nodig hem ertoe uit. Even de laatste bellen zei: laat hem nou lekker even uitrusten. Dan kan hij er weer vol tegen tegenaan. Dat mag die van mij ook en daarom van mij geen gezeuren over dansen op een feest. Eh, misschien dat ik volgend jaar, als ik de uitnodiging krijg, samen met hem ga. Ja. Het uh, tweede kaartje was gratis, hè? Zie je? Nou, ja. kijk eens. Nou, uh, bij deze, uh, in mijn uitgestoken hand. Ik zie dat gebeuren. Uh, maar nee, daar, dat vind ik ook, daar moeten we het niet toe beperken. Waar het mij om gaat is, laat even uh. zien wanneer Wilders uit de bos vliegt dat je het er niet mee eens bent. Dat, is voor, dat vond ik die meneer die dat ook zei over de moskeeën. Dat is zo belangrijk voor die mensen die toch al elke keer het gevoel krijgen. Dat ze hier niet thuis mo zich mogen voelen. En laat zien in tijden van crisis dat wanneer het zo overduidelijk is. en dan heb je, ik bedoel, die Londense rellen hebben daar helemaal niets mee te maken op dit moment. maar dat je in tijden van crisis even laat zien. Nou. ik ben bereid maatregelen te nemen. Dank voor uw bijdrage aan Stamppunt. Graag gedaan. D66-leider Alexander Pechtold. Kijk nog even naar de laatste percentage: 1777 stemmen, maar liefst op de site. 66% is het eens met de stelling, 34% is het oneens. We gaan snel naar de andere kant van de tafel. Daar zit het anker voor de onderwerpen van dit is de dag. Ja, wij hebben vandaag een bijzondere mix aan onderwerpen. Wij hebben Frits Ulderink, hij komt van Fopak En zij gaan een gasrotonde openen in Rotterdam. En we hebben André Wiegman, zij is trendwatcher met haar. Ze hebben over rellen, of dat nou de nieuwe trend is. En wij spreken over kinderen die in de zomer nog steeds naar school willen gaan. Samen met Margie. Ja. Met Margie. Ja. En we gaan Zeker. We gewoon weer eens in de studio. Gewoon weer in de studio. Ja, we zijn, zijn we even jullie. uitgereisd. Ja. Ja. Zo meteen na tweeën. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag.